Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden straks weer minder treinen op het spoor. Veel personeel van NS zitten thuis omdat ze ziek zijn door corona of in quarantaine moeten. En de organisatie verwacht dat dat nog meer wordt. Vanaf 7 februari wordt er in stapjes afgeschaald... tot er eind februari nog 85% van het normale aantal treinen rijdt. We gaan door het hele land minder treinen rijden, waarbij de vuistregel is. Waar we voorheen zes treinen per uur rijden, zullen dat er vier worden... En waar we vier treinen per uur reden, worden dat er twee. Door af te schalen hoopt de NS dat ze minder vaak reizigers moeten verrassen met een treinuitval. Het OM eist vier jaar cel voor de vrouw die zeven jaar geleden haar baby in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam zou hebben gegooid. Iemand die langs de container liep hoorde de baby huilen en de politie kon haar er levend uithalen. Het OM noemt de dumping een doelbewuste poging het dochtertje te doden. Een man die in een tram in Zoetemeer een meisje heeft geslagen omdat ze geen mondkapje droeg, heeft zich zelf gemeld bij de politie. De man van 37 sprak in oktober het meisje een paar keer aan omdat ze geen mondkapje droeg en gaf haar daarna twee klappen in het gezicht. Hij bood zijn excuses aan en vertrok, maar nu heeft hij zich toch gemeld bij de politie. En een inwoner van Zegveld in de provincie Utrecht heeft een persoonlijk cadeau bedacht voor haar dorpsgenoten. Ze heeft 200 vlaggen laten maken voor iedereen. Dat zou moeten zorgen voor een stukje verbroedering en gezelligheid. Vindt het vindt er een stuk gezelliger en feestelijker uitzien als er zo'n ja, mooie kleurrijke vlag in de mast hangt. En als je door het dorp rijdt nu ziet het wel heel welkom uit met zo'n vlag in de mast. Maar het uitdelen van de vlaggen heeft nog een doel. De buurbewoner vindt namelijk dat best wel meer mensen trots mogen zijn op het dorp. Mag je laten zien. Want we zijn misschien een klein dorpje, maar we zijn, met, uh, ja, we zijn met veel mensen en we zijn met hele leuke mensen. Dus uh, ja, laat dat zien met zo'n zo mooie vlag natuurlijk. Mag elke dag, mag als je jarig bent of als je met de tennis gewonnen hebt. Uh, ja, bedenk iets leuks, iets feestelijks of uh, gewoon wanneer het kan. En dan nog het weer. Het wordt overal droog vanavond. Morgen begint eerst zonnig, daarna wordt het bewolkt. S'avonds gaat het regenen en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetewouderijndijk 12 kilometer file. De verdraging is daar ruim een kwartier door een auto met pech. De rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. I'm alive and kicking, but the clock keeps sticking, the clock keeps sticking. TikTok. I in my social surroundings Het was wel een beetje van toepassing hoor, dit, dit nummer Klok van Newland. Welkom in dit 1 uh, uurtje alternatieve FM, want straks om 8 uur gaan we 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolven doen. Dus dat betekent dat we alles buiten de provincie Noord-Holland kunnen doen in dit 1 uur. Zoals deze van Newland, hij uh, heeft dat vorige week bij ons in de ja, uitzending verteld over dit album Star Collector, want daar gaat het om. En uh, ik moet je zeggen, dat album klinkt als een klok, daar heb je het weer. De klok, die heel erg centraal staat ook in dit nummer. Uh, en uh, ja, hij heeft uh, gewoon uh, zijn best uh, gedaan. En eerlijk gezegd verdient dat album meer. Welkom dus bij deze Alternative FM. Uh, we gaan straks uh, ook nog de nieuwe Elephant draaien. Maar ik denk dat hij uh, al een aantal keren ergens uh, te horen is uh, geweest. Dus dat gaat uh, straks uh, gebeuren. En uh, in het uh, tweede uur dan uh, komen we dus uh, in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, terecht. Dat uh, is dan om acht uh, om uur. Dan uh, gaan we dat uh, doen en daar hebben we een gesprek met Marcel Huls. Die laat nu al in de Messenger weten hoe laat uh, gaan we je bellen. Nou, half negen, uh, dus dan uh, weet je dat alvast. Toevallig zal hij misschien wel zitten luisteren, dan weet hij het antwoord uh, nu. Uh, en uh, in het tweede uur hebben we een gesprek met uh, Gil Moss van... De P60 in Amstelveen. Want uh, ja, natuurlijk, uh, deze week zijn de versoepelingen afgekondigd. Maar er klinken toch nogal wat bedenkelijke geluiden uit de cultuursector. Van ja, 10 uur, leuk. En uh, wat moeten we dan? Ja, dan wordt het weer een zittend evenement. En als je dan uh, jezelf wil verplaatsen, dan moet je dus je mondkapje op. Uh, noem maar op. En daar zitten toch nogal een beetje de bedenkingen in. Maar goed, uh, dat is wat we straks horen. En Jill Moss is ook van het DNA platform want ook die zijn weer behoorlijk actief geweest. Want er was deze week weer een demon drop en daar zullen we dan ook nog wel een beetje bestil gaan staan. Dat is dus even in het kort het spoorboekje. Nu gaan we over naar een dame die 17 jaar oud is en inmiddels toch ook onder de belangstelling of in de belangstelling is komen te staan bij grotere manieren. Eh, want er zijn nogal mensen die... Eh, naar Devil on My Shoulder hebben zitten luisteren. En die vinden dat... een heel mooie EP. Waaronder Mark Smeets. En die maakte er toch... daar even melding van in een van de bladen. De regionale bladen. En vond dat dit vermeldenswaardig was. Nou, daar sluiten we ons mee aan. Tennessee River. river. En het is van Nienke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 and children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 Silver shine on the starry devil. Was dat ook wel een beetje in het straatje achter deze uh, Nike Dingemans met Tennessee River? Van Devil on My Shoulder, die EP. Uh, Ethan Huis, uh, die had ook een EP uitgebracht. Dreams in Multicolor. En je hoorde de single Marigold Sun. Uh, er staan nog meer uh, mooie dingen op. En bovendien, uh, Ethan is een beetje een held. Want hij stuurde uh, deze week ook nog mij uh, een fysiek exemplaar van Dreams in Multicolor. Daar staat uh, nog een bonus track op. Dus dat uh, eh, krijg je er dan nog gewoon bij als je. Ja, als je nog wel eens wat meer dingen doet voor de muzikant. Hè, toch? Um, dat uh, is uh, een beetje 17 minuten over uh, 7 inmiddels. Um, vorige week hadden we Roos Meijer aan de telefoon. En dat ging niet over haar eigen werk... maar over het werk wat ze samen met Gabriel den Leeuw uh, doet. Namelijk met uh, Meda Rose, want die hebben weer een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet I Remember. Op zo zitten kijken, dan denk je van toch uh, zijn die plaatjes allemaal niet zo lang. Uh, dan denk ik uh, moet dan een hele uur uh, zien te vullen. De Sign of Leo die draaien we ook alweer een tijdje, uh, want uh, het is nu zo dat deze uh, single die hebben ze min of meer. En dat zei ik al eigenlijk eerder. Ter nagedachtenis van Elske Bos, de bassiste... die is hen uh, het afgelopen jaar ontvallen. Daarvoor hoorde je Made A Rose met uh, I Remember. Ja, dat is dus de verklaring. Die duurt maar 2,5 minuten en dan uh, ben je er zo. Um, een van die mooie bands die Zuid-Holland toch een beetje voortbrengt. En dat heeft ook uh, te maken met de uh, mensen die op die school zitten. Tenminste, ik weet niet of de Herman Brood Academie nou echt in Zuid-Holland actief is. Maar twee uh, mensen zitten daar zeker in. Dat is uh, de dame die de vocalen voor de rekening neemt. Dat is Hanne Brunek-Reeft. En er is er nog eentje die, met wie ik, dat, ja, wat ik het gesprek een paar weken geleden mee zou voeren. Dat is Lars Dauma. Ze noemen zich Suster zonnebloem. Dat is meteen ook waarom je dan op moet letten. Het is een Nederlandstalig bandnaam. Maar het is Engelstalig werk. Dat dan weer wel. Love of Attraction is de laatste single die ze hebben uitgebracht. to all you ever wished for if you manifest your dreams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 En ik wil groot zijn sleepend ook. Ik wil een hele vloot bewegen, Come on. dus ik laat me door de stroom meenemen en vertrouw op mijn boot op hoog van zegen. Let's go. Zet al mijn zeilen bij, maar ga daar waar de wind meengaat. Daar waar de wind meenad. Hey. Al mijn zeilen bij, maar ga daar waar de wind meengaat, Daar waar de wind meenad. Hey.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 Daarom lig ik in de haven. En nog steeds wordt mijn lading lichter. Want ik neem niks meer aan van de schippers op de kade. En ik weet: voor als ik te ver ga, dan ken ik mijn kompas en ben ik heel erg wendbaar. Al weet ik nooit wat de volgende golf brengt Ik kom er wel met wat ik tegenwoordig aan boord heb. Zet al mijn zeilen bij. Maar ga daar maar in mee. Kenbaar is de hand weer van Engel. Want uh, daar is uh, het uh, wel duidelijk uh, hoorbaar bij deze single. Gewoon just met alle zeilen bij. En uh, deze man die komt uit Utrecht. En hij heeft uh, ja, een verleden ergens, want daar is hij groot geworden in Zeeland... ...dus hij staat uh, bijna met zijn voeten in het water, dat zou je bijna zeggen. Maar uh, aan gebrek heeft hij, uh, well, hij heeft geen, uh, hoe noem je dat, uh, aan belangstelling niet te klagen... Want de drie voor twaalf regio's van Utrecht en Zeeland die zijn al bij hem geweest. Zuster Zonnebloem, ik zei net, dat waren studenten van de Herman Brood Academie. Nou, het mysterie is opgelost. Dat moet je gewoon Google gebruiken, Jaap Koper. En dan weet je het antwoord. Uh, Herman Academie zit in Utrecht. En uh, nou zijn er nog altijd mensen van... ja, waar zit dat dan? Uh, waar, hoe kom je dan bij Zuid-Holland? Ja, soms haal ik wel eens even dingen door elkaar. Uh, Rotterdam heeft de Codarts. Daar uh, ben ik mee in de war. En als je zaterdag bij Matthijs van Nieuwkerk hebt uh, zitten kijken... dan weet je dus dat ze daar ook even te zien en te horen zijn geweest. Uh, het Codarts Orchestra. Daar komen ook studenten van aan. Uh, een van de de mensen die daar vandaan komen is... ik meen Lisa Welt. Dat is er eentje van. Uh, waar ik weet ook dat... Poep, poep, poep, poep, en dan moet ik weer eens eventjes... goed gaan graven in mijn geheugen. En daar ben ik nooit zo goed in. Dus dan moet ik er maar gewoon even <laughs> mijn bakkers houden. Uh, maar er zijn er uh, wel meer... Uh, die daar uh, vandaan komen. Ja, ik, ik, ik zit... Uh, zij, zij heeft hier de roots liggen in Zwarenburg... En uh, ze is toen uh, naar Rotterdam gegaan. Ben ik ben gewoon de naam kwijt. Ik ben heel slecht, die naam. Dus laat ik het dan maar gewoon mee ophouden. Dan, dus, dan wordt het echt een drama. Maar het volgende beentje dat komt zeker uit Den Haag. Want dat, uh, dat weet ik bijna wel zeker. Vincent Blue met Keep Me Haunted. was dit. En uh, dat was met het uh, nieuwe nummer Madison. Want uh, daar hebben die jongens... Uh, ja, die hebben een heel mooi platencontractje getekend met Excelsior Recordings. En dat uh, merk je meteen. Uh, want uh, is het is de bedoeling dat Frank Schalkwijk en zijn cornuiten met een hele album gaan komen. En Madison is volgens mij alweer de tweede single die ze hebben uitgebracht in korte tijd. Dus het uh, schiet op. Winston Bloom met Keep Me Haunted. Uh, ik was er alweer uit met uh, welke studenten ik bedoelde aan de Codarts. Dat was Romy Laarhoven van Roaming Lands. Ja, dan moet je zoeken, zoeken, zoeken in die grote bovenkamer. En dan uh, uh, zit je, zie je uh, uh, gek te zoeken, maar uh, uiteindelijk kom ik eruit. Uh, ik heb ook een beetje een halve producer op afstand. Uh, dat is ook degene die uh, deze single zaterdag gaat draaien, in zijn programma. Dat is Willem de Waard. Die, uh, die zit me een beetje te souffleren. En aan de andere kant op de app heb ik uh, Kees Meijzer. Dus dat wordt nog wordt heel, wordt een hele gezellige avond. Dit, dit. Uh, Kees uh, en Roy die zitten op uh, de maandagavond met het uh, programma uh, Roy en Kees draaien door. Bij de, de omroep van Volendam en Edam. En Willem bij Radio Kapelle. Dus uh, nou, van de Elephant weet ik in ieder geval zeker dat hij in ieder geval zaterdag uh, voorbij gaat komen. Dat, uh, dat is één ding. en uh, Of Kees en Roy hem ook uh, gaan draaien op maandag. Dat is nog even de vraag, maar ik uh, ga ervan uit dat Kees hem ook wel op zijn uh, lijstje gaat zetten. Dus de heer Schalkwijk en Van Driel gaan goede zaken doen. De, de kassa gaat wel, uh, gaat wel draaien. Uh, dit is Electro en Electro komt uit Limburg. De dame heet Adia. Oorspronkelijk komt deze Katia Salami, Salami, Salemi uit België, uit Genk. Maar ze heeft uh, ja, haar zanglessen. Uh, die geeft ze gewoon in Zuid-Limburg. En dit is Forget. was hem weer eventjes, deze uh, van Bomenning. En waarom uh, draai ik hem? Dat heeft uh, met alles uh, met volgende week uh, te maken. Want uh, er is er alweer één in dit uh, pand uh, boven geboosterd. En dat is wel een hele belangrijke. Dat is... Uh, uh, vriend Marcus, want uh, zonder hem kunnen we dus uh, even geen live dingetjes doen. Um, maar daar, uh, daarom hebben we er ook mee gewacht tot uh, februari. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij een week later, dan moet hij weer voor uh, zijn zaken, moet hij helemaal naar, naar uh, Canada. Dus dan uh, ligt het er alweer uit. Dus uh, dan mag je iedereen er heel even aan ruiken. Uh, we hebben dan weer live. En dan weer een week niet. Dus dat, ja, nou goed. We zijn uh, wel bezig met uh, live dingen. Um, een van die dingen die. Uh, een van de mensen die we proberen hier in de studio te lokken is Meda Roos. En straks bij 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. ga ik ook uh, in ieder geval uh, verklappen. dat we ook bezig zijn met een andere uh, Noord-Hollands uh, dingetje. Maar uh, sowieso bij de vloedgolven uh, staan er ook uh, twee mensen op het verlanglijstje. En dan kijk ik uh, in de richting van Kirine uh, Gijssen. want die is inmiddels ook al binnengekomen. Dus uh, dat uh, gaan we straks. Uh, uh, ...laten uh, mededelen... ...en eventjes nog bij het volgende... ...wat we laten horen... ...want Leo... ...achter Leo uh, schuilt Merit Visser... ...en ze is niet alleen actief... ...bij Leo... ...want er is ook nog uh, iets anders waar ze mee bezig is... ...namelijk uh, met een piano... ...en dat is, dat is totaal iets anders... ...eigenlijk heel erg instrumentaal... ...Amimea en dat debuut dat heeft ze inmiddels volgens mij ook al uh, op de naam uh, staan dat is bij Revenge Records heeft ze dat uitgebracht en, en dat is, uh, dat is, ja, die, die kun je dus gewoon bekijken op Spotify. Maar wij doen het nog even met, uh, met Leo, met de Dog Eyes. En dat is dit nummer dus. En die stond ergens op een lijstje bij 3 voor 12 Utrecht. Ja, dat vond ik wel heel erg interessant. En ze komt ook uit die provincie. Dus dan hebben wij er niks mee te schaffen uh, in uh, het volgende gedeelte. Dus dan een um, bedrijf nu. machine.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 is dat met Hope To Come twee uh, nummers die allemaal van hetzelfde label afkomsten zijn, namelijk ook Leo van Revenge Records het uh, bracht de tijd op, uh, nou bijna uh, twee minuten voor acht. We hebben er nog eentje. En uh, dan maken we ook gelijk meteen de brug naar 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is de enige in dit uur die uit deze provincie komt, uit uh, Noord-Holland. Van de week was hij nog op televisie samen met Jorik van Noorden... Uh, bij Tijd voor Max. En dat ging over het ophalen van geld van de Nierstichting. En toen zat hij achter de piano. En dan heb ik het over Paul Bond en The Young and Cheap. The Young and Cheap I'm back